De gemeente Kampen zit met een strop van 8,3 miljoen euro rond een woningbouwproject. Kampen heeft problemen gehad met nieuwbouwprojecten na het inzakken van de woningmarkt sinds 2008. Diverse gemeenten hebben te maken met soortgelijke problemen. Zo zal Apeldoorn door mislukte woningbouwprojecten zitten met een strop van 124 miljoen euro. Al in 2012 zei de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat gemeenten hun verlies moeten nemen op onverkoopbare bouwgrond. De omstreden Franse comique Jeudonnet mag vanavond toch niet optreden in Nantes. De hoogste rechter haalde op het allerlaatste moment... een streep door de uitspraak van de rechter in Parijs... die vanmiddag had geoordeeld dat de show wel kon doorgaan. De Franse regering had gevraagd om een verbod... omdat de show antisemitisch zou zijn... en beledigend voor slachtoffers van de holocaust. De rechtbank in Parijs vond een verbod in strijd... met de vrijheid van meningsuiting. Maar de hoogste Franse rechter is het daar dus niet mee eens. Het weer, het waait stevig, uit zuidwest tot west, vooral aan zee... met windstoten tot 80 km per uur. Ook trekken er buien over. Vannacht wordt het droog met opklaringen en minimaal rond 3 graden. Morgen is het droog met zon en dan wordt het een graad of 8. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. NTR. 1 op straat. Met Rob Oudkerk. Goedenavond, vandaag is één op straat op het plein te weten, het Columbusplein in Amsterdam West, vlakbij de prachtige visserschool. Wij doen het nieuws met de echte deskundigen. En iets wat landelijk speelt, proberen we hier op straat tot op het bot te fileren. Zo ook vandaag, de dag nadat staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs de namen bekend maakte van maar liefst 12 Nederlandse basisscholen. die de komende vijf jaar geld krijgen om hun tweetalig onderwijs verder uit te breiden. In de praktijk gaat het om Nederlands en Engels. Dat gebeurt al op middelbare scholen, zo'n 120, maar nu dus ook op basisscholen. Dat is mooi, dat is internationaal, dat is uitdagend, dat is misschien zelfs wel prachtig. Maar we hebben ook nog zo'n kleine half miljoen basisschoolleerlingen... die het Nederlands nog niet eens machtig zijn in officiële bewoordingen en taalachterstand hebben. En moeten we onze energie en al ons geld daar niet op richten. In de bus vanavond voorstanders en tegenstanders... En eerst maar eens naar de basis van de school hier in de buurt. Prachtige school. Conny van Egmond, directeur van de Visserschool. Uh, u bent een van de twaalf gelukkig. Heel gelukkig. En waarom vandaag. bent u heel gelukkig? Nou, ik ben heel gelukkig omdat uh, de pilot uh, uh, werd ingebracht in juli. En toen waren wij al twee jaar bezig van tevoren... om Engels in de basisschool uh, te implementeren. En toen diende zich die subsidie aan. En toen dachten we, dit is de kans. Hoeveel geld? 10.000 euro per jaar. Vindt u niks, hè? Nee, maar daar gaat het niet om. Oké, okay, toch, toch een beetje. Dat betekent dat de staatssecretaris 120.000 euro kwijt is. Volgend jaar nog eens acht scholen erbij. Dus ja. bij elkaar is het een experiment voor twee ton. Heeft u het gevoel dat hij het eigenlijk op alle scholen wil invoeren? Alle basisscholen? Dat weet ik niet. Ik denk dat uh, uh, het, het is een onderzoek. Dat betekent dat wij als school deskundigheid in huis krijgen. En geld. Hè. Dus het gaat eigenlijk niet alleen om het geld. Maar het gaat ook om de deskundigheid. En er draait een team met ons mee. Waar wij ook zelf in deelnemen dat ervoor zorgt dat we samen verder komen. Want we gaan we samenwerken met de elf andere scholen. Oké, okay, nou even voor mensen thuis. Tweetalig onderwijs. Ik zou dan denken, nou ja, dan krijg je dus ook naast Nederlands Engels. Maar zo is het niet, hè? Tweetalig onderwijs is iets anders, begrijp ik. Ja. Uh, het is een uitzondering. Want uh, je mag normaal uh, niet 30% onderwijs in het Engels geven. De staatssecretaris geeft daar speciale fiat voor. Daar zijn we heel blij mee. Stel dat we het niet hadden gekregen, hadden we toch Engels gaan doen. Maar dan niet de 30%, maar de 15% bijvoorbeeld. Maar dat betekent dat je dus bijvoorbeeld vakken als aardeskunde of geschiedenis... ga je in het Engels geven? Ja, dat zouden wij, dat heeft onze voorkeur. Dat klopt. Wij willen namelijk goed onderwijs geven in de basisvakken. En wij willen de wereldoriëntatievakken in het Engels gaan geven. En u zei net over dat Engels uh, de taal wordt... maar er zijn waarschijnlijk ook scholen die Duits of Frans hebben gekozen. Daar ben je vrij in. Je bent vrij om Ja, om de tweede taal te kiezen. Taal te kiezen. Ja. Gaat u ook Nederlands in het Engels geven? Gaat u ook Nederlands in het Engels geven? Misschien. misschien wel een idee zijn. Um, Jan Berenhout, jarenlang bestuurder geweest... van het Tolkencentrum in Amsterdam. Uh, minderheidsspecialist... Ook een prachtig woord trouwens, een specialist. Um, goed idee dit? Ja, maar... Ja, ik vind, ik vind het een goed idee... om uh, verschillende redenen. De keus vind ik overigens een beetje mager. Ik ben blij dat je aangeeft... dat je ook voor Frans kan kiezen, want... Als ik aan mijn lagere schooltijd denk, toen waren er geen basisscholen, dan kreeg, wij kregen uh, op de, in de hoogste klasse van de lagere school kregen wij Frans. Want was, dat was de moeilijkste taal die je in het middelbaar onderwijs voor je kiezen kreeg. Want daar kreeg je Frans, Duits en Engels, de talen van de buren. En nu is de keus, er is geen keus, je krijgt dus Engels. Uh, waar, ik, waar, ik ook, uh, waar ik ook blij mee ben voor uh, de keus voor het Engels is... omdat je daardoor beter Nederlands kan geven. Je kunt alle Engelse en Amerikaanse woorden uit het Nederlands wegzuiveren, elimineren. Dus je hebt het nooit meer over choppen. Je hebt het nooit meer over impact okay, enzovoort. Okay. Je zegt twee dingen waar je blij mee bent. Dat impliceert ja. vaak dat je ook met iets niet blij bent. Klopt dat? Ja, nou, omdat je zelf hebt gezegd dat er nog minstens een half miljoen kinderen in Nederland zijn die het Nederlands gebrekkig beheersen. En je komt in Nederland nu eenmaal alleen maar, in de eerste plaats alleen maar verder als je een tien hebt voor het Nederlands en niet een 10 voor Engels. Ik heb nog onlangs 15 sollicitatiebrieven moeten doorwerken op verzoek van een groot bedrijf die een vacature Openstelde, speciaal voor een, een, een kleinkind van een immigrant. Geen van die 15 sollicitatiebrieven was in foutloos Nederlands geschreven. Maar wacht even, maar wacht even, Jan. Dat, dat betekent dan toch dat uh, Connie van Egmond en haar mensen beter zich eerst kunnen concentreren op perfect Nederlands, of het een tien moet zijn, oké, okay, een 9 dan. Nou, onder, onder, onder, onderzoeken wel uitgebreid dat kinderen, hoe jonger je ermee begint... Uh, als je zo'n tweede taal leert, het niet betekent dat de eerste taal... zeg de moedertaal of de thuistaal of de buitentaal... die daardoor slechter, uh, slechter wordt. Hè. Je, je, moet, je kan met tijd kun je maar één manier besteden, of een Nederlands of een... Nederland. Ja, daarom. Maar een kleinkind kan heel makkelijk... Daar in de linker en in de rechter, zijn helft twee talen leert. Het is niet dat het een ten koste gaat van het ander. Oké, okay, dus jij zegt: het feit dat je beter Engels leert, is eigenlijk alleen maar een pre, want daar leer je ook beter Nederlands mee. René... Dat kan als de leerkrachten meewerken. Dat neem ik even aan dat ze meewerken, maar daar praten we zo direct wel over, overigens met een leerkracht. Uh, René Appel, jij bent uh, bijzonder hoogleraar, emeritus bijzonder hoogleraar, verwerving, ik ga het helemaal opzommen: verwerving en didactiek van het Nederlands als tweede taal aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, jij bent niet zo blij daarmee, begrijp ik? Nee, ik ben er niet zo gelukkig mee. En uh, mijn eerste punt is dat je overal voortdurend hoort over problemen in het basisonderwijs. Te lage prestaties op het gebied van rekenen, van taal. En dat geldt speciaal dus voor wat we dan nog steeds allochtone leerlingen noemen. En uh, die krijgen er dan plotseling een taal bij. Dat is één ding. Hè? En, en dat lijkt mij. Absoluut niet handig om het op die manier aan te pakken. Okay, dus Ik denk als je toch geld wilt investeren en er wordt voortdurend gesproken over problemen, investeer dat dan op een andere manier Namelijk? zodat je werkelijk dat probleem aanpakt. Ja, hoe dan? Hoe dan? Tot bijvoorbeeld men heeft het over dat de, de klassen te groot zijn, bijvoorbeeld maak kleinere klassen, zorg voor goede ondersteuning, zorg dat er is veel kritiek op leerkrachten die Recentelijk van de Pabo komen dat hun eigen niveau van taal en rekenen te laag is. En die zouden nu Engels moeten gaan geven o, ook nog. Okay, dat jij, is natuurlijk volkomen onzinnig. Oké, okay, dus jij zegt ook de kwaliteit van de leraren. twijfel je ook nog aan van de docenten? Ik uh, niet alleen hoor, maar het is in het algemeen een. Uh, uh, is, is het wel doorgekomen. Maar Berenoud zegt. Eigenlijk helemaal prima, hè? gezien die hersenhelften gaan we nu over discussiëren. Als je de Engelse taal machtig wordt, leer je Nederlands ook makkelijker. Ben je het daarmee eens? Nou, je leert Nederlands niet makkelijker. Het is zo, daar heeft hij wel gelijk in. Het leren van een tweede taal betekent niet per se dat de eerste taal achteruit gaat. Alleen voor heel veel leerlingen, bijvoorbeeld in dit gebied hier, is het helemaal niet de eerste taal. Dat hun eerste, eerste taal is hun leef. thuistaal. Het Tamazicht, of het Turks, of wat dan ook. Je... Daarbovenop leren ze Nederlands. En dan moeten ze ook nog een keer Engels leren. Ja. En dan ben jij bang, wacht even Jan. Dan ben jij bang dat ze op hun twaalfde... Uh, zowel Turks, Nederlands oh. als Engels minder Precies. goed kunnen. Dat, dat, dan zijn ze, zoals dat in wetenschappelijke term heet... semilinguaal. Dus niet bilinguaal, dus is een semilinguaal. En vertaal dat even, vertaal dat even. Er is geen enkele taal meer die ze echt goed beheersen. En dan zeg jij dus, liever één taal goed. Maak je eigenlijk niet uit welke. Het kan nou. Engels zijn, kan Nederlands. Nederlands zijn, kan Turk zijn, maar liever één taal goed dan drie half. Ja, bijvoorbeeld ja. En, en ik zie ook grote problemen met het hele curriculum hoor. Want bijvoorbeeld, er wordt nu voorgesteld om geschiedenis en aderskunde in het Nederlands, in het Engels te geven. Hè. Dan vraag ik me af, moeten ze dan bijvoorbeeld leren over de 80 Years' War of iets dergelijks? De 80-jarige oorlog. We gaan het even vragen. Hoe leren ze over de polder, het klimaat. Oké, okay, nee, je, pun je punten zijn me duidelijk. En, en, en de opwinning ook trouwens. Dus prima. Want het, het lijkt alsof ja, je, je het er nog niet helemaal mee eens bent. Uh, Maartje Koster, jij bent uh, coördinator, heet dat officieel, van het tweetalig onderwijs. Hier op die mooie school. Uh, je bent meegekomen weerleg eigenlijk is alles wat de emeritus professor zegt. Ja, dat, laten we dat eens nou, proberen. We gaan niet over status hebben, hè? gewoon over argument alleen. Nou, um, ik begrijp het in de zin van... De, de, de, de kinderen hier in de buurt uh, spreken thuis een andere taal dan Nederland. Maar het is ook een hele mooie uitdaging. Want ik ben zelf ook juf en ik geef uh, les in groep 4 5. En mijn klas was ontzettend jaloers. Kwamen vanmorgen kwamen ze naar school uh, zeiden ze... Juf, I speak English. What's your name? We zijn zo gemotiveerd om een andere taal te leren. En nu kunnen we, wij kunnen hun dit bieden. Waarom niet? Dat, nou, dat... Los van wat je zegt, waarom niet? De professor zegt... Luister eens, prima. Maar liever iemand op zijn of haar twaalfde... die één taal heel goed kan. In dit geval wellicht Nederlands. Dan twee of drie half. Maar wie zegt dat het half is? Nu geven we hun de kans. En daarom is het een pilot. We gaan kijken hoe het is over acht jaar, als ze van de basisschool afkomen, hoe hun niveau van Engels dan is. En misschien is het dan nog niet vloeiend, maar ze kunnen het wel, ze kennen hun woordenschat, ze kunnen het knopen, hun wereld. Eh, het verrijkt hun wereld. Een wereldbeeld wordt groter. Appel? Nou, ik geloof helemaal niet dat je wereldbed groter wordt per se als je ook Engels spreekt. Dat lijkt me onzin. Je kunt in het Nederlands kennis nemen van alles wat er in de wereld gebeurt. Via televisie, radio enzovoorts. Dat, dat is makkelijk genoeg. Ik begrijp wel dat jullie iets uitdagends willen. Dat geloof ik ook wel. Maar ik zie het heel erg als een soort hip prestigeproject. Maartje, <laughs> even even prestige Ma Maartje, één vraag. Hebben de kinderen in jouw klas, hebben die een taalachterstand? Eh... Um... Hebben ze een taalachterstand? We geven extra Nederlandse taal. Klopt. Maar of ze een echte achterstand hebben? Nee. Maar je geeft wel extra We Nederlandse geeft taal? geeft wel extra taal, ja. Omdat nee. ze thuis geen Nederlands spreken. Dus, dus moet je ze dus wel een beetje, beetje bijschomen. Ja, natuurlijk. Maar deze kinderen zullen dat ook krijgen. Maar ja, het is natuurlijk ook de vraag... of het Nederlands dat thuisgesproken wordt... dat dat zo perfect is. Dus ik ben een grote voorstander... van meer ondersteuning in zo'n heel traject... aan de ouders. Want als ze niet consequent of Nederlands, of Engels, of Turks gesproken wordt... dan worden al die drie talen worden op een gegeven moment een rotzooitje. Ik heb laatst het tijdschrift van de Nederlandse spoorwegen... spoor aan hen teruggestuurd... omdat op één pagina 34 Engelse woorden stonden. En heb ik gevraagd of je stuurt mij een Engelstalig exemplaar... of een <lacht> Nederlandstalig, maar niet deze rotzooi. Dit is een mooi voorbeeld. Uh, Maartje, nog één ding. Um, is het niet zo dat... stel je hebt een stel slimme leerlingen bij elkaar die het allemaal lekker oppakken... maar ook een stel wat minder slimme leerlingen... is het dan niet zo dat als ze bij jullie van school gaan... dat er een enorm verschil is, en ook met andere scholen waar het niet gebeurt... tussen, laten we maar zeggen, de slimmers die het hebben opgepakt... en de mindere slimmers, ik zal geen dommers zeggen, die het niet hebben opgepakt. Met andere woorden, krijg je in de brugklas of de eerste klas van de middelbare school... juist niet grotere verschillen hierdoor. Maar verschillen zijn er altijd. En, uh... Wij de, nu beginnen de basisscholen. En als het goed is, gaan ook de voortgezet uh, onderwijsscholen gaan die ook naar, uh, naar dit verschil. Dus wij krijgen kinderen die goed Engels spreken. Dus daar zal het voortgezet onderwijs zich ook op moeten aanpassen. Maar verschillen die heb ik nu ook met rekenentaal heb ik ook. We gaan even naar een rustpunt in de uitzending, zou je kunnen zeggen. Jan Paternotte, je bent um, uh, lijsttrekker van D66 in Amsterdam. Over twee maanden zijn er verkiezingen. En op diezelfde dag, begrijp ik... is er een heel groot congres over tweetalig onderwijs. Heb ik dat Klopt. goed begrepen? Ja. Dat is ook grappig dat het precies bij de verkiezingen is. En jij bent ongeveer de grootste voorstander op Alexander Pechtold na van tweetalig onderzijs. Waarom vechten jullie daar zo voor in Amsterdam? Ja, ik denk dat uh, de kinderen zelf die geven dat altijd dat nog het beste aan van ik. Ik uh, kom vaak op scholen en ik was laatst mijn school, dat zou je een zwarte school kunnen noemen. Veel kinderen die, sommigen hebben een taalachterstand, anderen niet. Dus ik vroeg hen, wat zou je nou nog willen leren dat je eigenlijk nu niet op school leert? En dan zeggen ze natuurlijk allereerst dat ze meer willen gimmen. Maar daarna zeggen ze ook meteen, uh, ja, ik zou eigenlijk gewoon Engels willen leren. Want dat praten alle toeristen. En ze snappen daarmee denk ik heel goed wat het betekent... om op te groeien in een stad als Amsterdam. Je groeit op in een stad waar 6 miljoen toeristen rondlopen. Waar 10.000 expats rondlopen. Waar heel veel internationale bedrijven zitten. Dus het ging net over sollicitatiebrieven in het Nederlands. Maar de realiteit is ontzettend veel van die kinderen zullen op een gegeven moment... een sollicitatiebrief in het Engels moeten schrijven. Maar goed, en je op een baan is dan beter als je die taal goed spreekt. Jij uh, uh, werkt en woont in Amsterdam... dus jij zal ook weten dat er helaas ook kinderen zijn... met een forse achterstand in de Nederlandse taal. Nou kan je een euro maar één keer uitgeven. En wat zeg jij dan? Ja, dan zeg ik dat het juist goed is om op school twee talen te leren... zodat je ook meer begrip krijgt van taal. Er zijn veel deskundigen die ook zeggen dat het goed werkt. Er zijn ook deskundigen die zeggen dat het niet zo is. Maar ik denk dat het raar is om te zeggen dat een kind, omdat hij thuis geen Nederlands leert, kan hij zelf niks aan doen. Dat je dan de kans wil ontnemen om ook Engels op school te leren. Omdat het echt een taal is die, als je die goed beheerst nadat je van school komt, je gewoon meer kans geeft op een baan. We hebben er nu heel veel over jeugdwerkloosheid nu. Met name veel allochtone jongeren kunnen geen baan vinden. Als ze nou over twintig jaar je allemaal kinderen hebt die thuis Nederlands spreken, die hebben op school wel goed Engels geleerd. Maar de anderen hebben vooral ingezet op Nederlands. Dat lijkt me zonde. Ik denk dat je al die kinderen de kans moet geven. Als ze het echt niet aankunnen, moet je natuurlijk extra hulp geven. Oké, okay, je, je hebt niet allemaal medestanders in uh, de gemeenteraad in Amsterdam. Ik citeer even de winnaar van de Machiavelli-prijs. Uh, die krijgt hij 4 februari uitgereikt. Eberhard van der Laan, hier burgemeester. Die zei uh, toen jij hem uh, um, een aantal weken geleden in de raad uh, vertelde... dat je dit buitengewoon een buitengewoon goed idee vindt. Toen zei hij, ja, Amsterdam heeft nog een grote uitdaging. Namelijk om alle kinderen zonder Nederlandse taalachterstand... door te uh, laten stromen naar het voortgezet onderwijs. En ik citeer hem, het college kies er daarom voor om onze middelen en energie daarop te richten. En dus niet naar tweetalig basisonderwijs. Ja, volgens mij was dat Pieter Hilhorst trouwens. Die heeft de magie niet gewonnen. Maar die heeft hem de, je, nog niet gewonnen, nee. Die heeft hem nog niet gewonnen, nee. Komt misschien nog. Nee, dat klopt. Maar dat is echt een verschil van, van hoe je daarmee om moet gaan. Moet je wachten tot alle kinderen met een taalachterstand die hebben ingelopen voordat je meer doet met Engels. Zoals in dit geval op één school in Amsterdam gebeurt. Ja, dan kom je denk ik als Amsterdam niet verder. Dat is niet de mentaliteit waarmee deze stad een wereldstad is. Geworden. Als ik de peilingen goed begrijp, hier in Amsterdam worden jullie misschien wel de grootste partij. Dus als jij aan de macht komt, dan gaat het hier flink veranderen. Dan gaan in ieder geval scholen een stuk meer ruimte krijgen om uh, dit soort experimenten te doen. Want maar, ik denk niet dat we moeten vasthouden aan onderwijs dat alleen maar gaat om rekenen en Nederlandse taal. Oké, okay, uh, ik, ik vind dat ten oren even gesuggereerd wordt dat uh, jongeren in Amsterdam geen of nauwelijks Engels zouden spreken. Vraag het eens een keer aan een Engelse toerist... of Engelse expert wat ze vinden... van de, taf, van de Engelse talvaardigheid van de Nederlanders. Dan zijn ze heel prettig verbaasd... hoe goed er Engels gesproken wordt... op welke schaal er Engels gesproken wordt. Dus de suggestie dat ze iets moeten leren... wat op de basisschool... wat ze anders niet zouden leren... is volkomen bezijdend. Appel, jij zegt ze leren het wel van YouTube... van internet, van uh, alle prachtige nummers. En nummer. op de middelbare school is ook allemaal verplicht Engels... Koenig van Egbond, het zit ja. wat in. Ja, daar, daar zit wat in. Maar ja. ik wil even de beeldvorming. Uh, ik wil jullie meenemen in de beeldvorming. De Visserschool staat aan het Columbusplein. Deze wijk waarin het staat, is de basis, is enorm aan het veranderen. We hebben een oude initiatief, zoals al die scholen hier hebben. Ouders zijn één van de voortrekkers die zeggen van... weet je, wij willen heel graag tweetalig onderwijs. Dat sloot heel erg aan bij wat wij wilden als school. En daarom zijn we ook om en ingestapt. Wij hebben 25 nationaliteiten op school... Fransen, Engelse, Bulgaren, alle talen worden gesproken. Dus ik wil het even uit het Turkse en Marokkaans trekken. Deze kinderen zijn gewend om op de schooldrempel de switch te maken. En het blijkt zo te zijn dat als je die switch maakt... dat je hem ook sneller kan maken aan een derde taal. Dus ik ben heel erg voor Engels. Oké, okay, duidelijk. Nog, nog even. Ik vraag het ook nog even aan Jan en ik vraag het ook nog even aan andere gasten. Het is nog steeds zo dat we iedere euro maar één keer kunnen uitgeven. Moeten ouders die vinden dat hun kinderen Engels moeten leren? Ja, dat is verder geen probleem als ze dat vinden. Moeten jullie dat niet zelf bekostigen, bijvoorbeeld via privéonderwijs? Nou, dat kan ook, want er zijn enorme wachtlijsten bij die privéscholen. En het grote nadeel is natuurlijk dat de meeste ouders dat echt niet kunnen betalen. Want dat gaat dan om 10 of 20.000 euro per jaar voor je kind. En eh, omdat het zo belangrijk is, Engels, het is natuurlijk niet uh, zoiets als uh, we gaan uh, uh, retro-Romaans leren op school. Het is geen hobby, <lacht> dit is gewoon iets wat uh, straks je meer kans geeft op een baan. Dus dat moet wat mij betreft voor alle ouders mogelijk zijn. Maar jullie zijn erg gericht op de toekomst hè, bij D66. Moet je dan niet uh, zeggen, we gaan een taal leren die over 10, 15 jaar nog veel belangrijker is dan Engels, bijvoorbeeld Chinees? Nou, ik denk dat het Engels nog wel even de belangrijkste taal is. Want het Chinees is echt een taal die maar in één land gesproken wordt. En het Engels is de eerste taal in 60 landen en uh, is de tweede taal <coughs> van bijna iedereen. Maar goed, het zou best kunnen dat als een basisschool dat wil, dat ze ook iets meer doen met mandarijn. Maar dat is natuurlijk wel een veel grotere stap. Beren. Nou ja, ik, ik, ik blijf de keuze een beetje mager vinden. Hè. Ik, eh, omdat ik op de lagere school Frans heb geleerd... kan ik nog steeds heel goed met Franse toeristen overweg... die in Amsterdam gestrand zijn. En mijn kat is ook een Franse kat. Ja. Ik heb de indruk dat hij beter luistert... als ik hem in Frans toespreek dan in het Engels. <laughs> Maar nogmaals, ik nog, vind de keuze een beetje moeilijk. En ik vind dat zo'n zo pilot of zo'n piloot alleen maar succes heeft... als de ouders ook meewerken. Dus Oké, okay, nadat... maar, da, maar dat is interessant. Weten wij of ouders überhaupt willen hè, dat, dat hun kinderen Engels spreken? Weten we dat? Is dat onderzoek? Ja, je weet dat er wachtlijsten zijn bij de British School in Amsterdam. Ja, uh, maar dat, maar dat ja. geldt misschien voor de nee, elite het dan? Geldt ja, Dat geldt inderdaad. Ja. Maar ik vraag het even aan Connie. Want jij ja, ja, neemt ja, ons ja, even mee op ik, dit plein in deze straat. Ik neem je mee. En, uh, Turks nou, eisen Turks. De, de ouders die nu in school komen... We willen heel graag on, tweetalig onderwijs. En de ouders die zitten zijn razend enthousiast en willen heel graag meedoen met het traject. Maar ik wil toch nog even zeggen wat heel belangrijk is. Wij geven goed onderwijs in het Nederlands. Dat is onze basis daar. Staan wij voor. Neem ik zonder mij mee. Dat wil ik wel even heel duidelijk. Dat gebeurt. Toch zegt Maatje kinderen hebben, we geven ze wat extra Nederlands... want misschien hebben ze geen achterstand, maar goed, gaat toch niet helemaal goed. En je mag ook verwachten, werd ook net gezegd... dat kinderen misschien thuis, Turks gezin, ander gezin... helemaal niet zo goed Nederlands spreken. Dus ze zal het ergens moeten leren. Dus ik leg jullie toch nog een keer de vraag voor. Als je met het pistool op de borst... met het pistool op de borst echt zou moeten kiezen... leren we ze nou allemaal goed Nederlands... waardoor ze allemaal dezelfde kans hebben om in de maatschappij verder te komen... of zeggen we nou iets minder goed Nederlands en Engels daarbij... Conny, wat kies je dan? Heel goed Nederlands en Engels. En en? Ja, ja. Maar als je nou moet kiezen met pistolen op de borst? Ja, heel goed Nederlands okay. en Engels. Jan? Ja, ik zat laatst in een discussie met allemaal groepen achters. En daar was een jongen die uh, heette Rashid En die zei, ja, je kunt toch prima aardrijkskunde in het Engels doen. Dan ben je lekker aan het multitasken. Dat vond hij heel efficiënt. En dat moeten we volgens mij doen. Nou ja, ik geef de voorkeur dus aan heel goed Nederlands, want ik gaf per jaar tien tientallen miljoenen euro's uit aan ouders die in de afgelopen 40 jaar geen Nederlands hebben geleerd en het dus ook niet aan hun kinderen hebben overgedragen. De stand is 2-1. Appel? Nee, ik, uh, ik zou me absoluut op het Nederlands richten. Vooral ook omdat ik, ik hoor, ze ik kregen 10.000 euro per jaar. Wat niks, is dat nou? Niks. Dat, dat is een druppel op een groeiende plaat. Maar ik wil het niet per se alleen over deze scholen hebben. hoor. Het lijkt net of ik suggereer dat jullie het niet goed zouden doen. of zo. Dat bedoel ik totaal niet. Het gaat mij om het totaalbeeld. Dat er een soort tendens is dat elke school dat moet doen. En nu wordt er al gelobbyd. Want de mensen staan al in de startblokken... om te coachen, om begeleiding te geven... om trainingscursussen te volgen... om materiaal te maken enzovoorts. En wat sommige scholen zich niet bewust zijn... bedenk eens even in. In groep drie... Kinderen leren ook al Engels. Moeten ze ook Engels leren lezen en schrijven. Weet je iets van het Engelse spellingssysteem... hoe ongelooflijk ingewikkeld dat is... Wat, dat er in het Engels... veel meer dyslectici zijn... dan in het Nederlands. Is dat bekend? Dat soort dingen wordt helemaal niet meegenomen. Bij, dat soort heel eenvoudige... Bij deze, bij deze heb je Radio 1 bekendgemaakt. Het staat 2-2, Maartje... Nou ja, we voelen het al bijna aan. Hè? Ja, toch ja. wel? Ja. Ja, het wordt echt heel goed Nederlands en Engels en wellicht ook nog Frans in de toekomst. Maar Ik nog even een niet... vraag, hè? Uh, let's talk English. Uh, ben jij uh, is het op de Pabo zo dat leerkrachten voldoende worden opgeleid om kunnen in het Engels te geven? Well, I didn't get any English class in at Pabo. Maar ik heb wel uh, Engelstalige studie gedaan. Nee, maar even en, buiten maar jou, nee, de Babo, ja. ik, heb, nou, ik heb de deeltijd Pabo gedaan. Daar heb ik geen Engels les gekregen. En natuurlijk, wij moeten geschoold worden. En wij zullen geschoold worden. En ja, we weten niet wat het gaat brengen. Maar uh, het is iets nieuws. Nee, hey, maar serieus, het lijkt me nog knap lastig om geschiedenis en aardeskunde ja, in het Engels het te geven. Het lijkt me lastig. niet makkelijk. Ja, nee, maar. U moet het zo voor, u, u, u, Vreggen, gro goed, ja. Ja, ja, groep 1 en 2 start met een native speaker. Dus wij gaan native speakers uh, aanstellen. Wij gaan niet zelf beginnen, want wij zijn nog niet goed uh, in het Engels. Dus wij gaan deskundigen, mensen die pedagogisch en didactisch onderlegd zijn... kinderen Engelse lesgeven en ondertussen gaan wij... Onze leerkrachten scholen. Want wel ja, goed. Maar die, die scholing is nog ah, niet ja, gebeurd. Dus euro. Nou, dat, nou dat dat Wacht even. Wacht even, wacht even. Eén tegelijk. Te allemaal van die 10.000 euro vraagt Apple. Natuurlijk niet. Nee. Maar wat is zo fijn is dat ik. Uh, onze school valt onder het AMAS-bestuur. Dat is een groot bestuur met heel veel scholen. Die ook amos uniek scholen hebben. Die kopklassen hebben. En die ook kiezen om op innovatieve wijze het Engels onderwijs te gaan voorbereiden. Maar moet je, dus? moet je er geld bij leggen? Dat betekent dat zij keuzes maken. En ja. dat betekent dat zij keuzes gaan maken om de school te leiden en te begeleiden in het Engels als op de basisschool. Even van jouw school af, want dat is wel goed. Hè? We zitten hier inderdaad op dit prachtige plein met één school. Maar er zijn natuurlijk veel meer basisscholen ja. in Nederland. Als het voor tien... Miel niet uit kan. Dan moet een school daar misschien geld bij leggen. Dat gaat natuurlijk dan wel weer ten koste van het gewone reguliere onderwijs. Dat lijkt me nou niet wenselijk. Nee, het gaat niet ten koste van het gewone reguliere onderwijs. <coughs> omdat wij geven goed onderwijs in het Nederlands. En wij gaan ook Engels geven. En een bestuur heeft een, een bak met geld. En die maken ieder jaar keuzes waaraan ze dat geld gaan besteden. Dus ook in deze kwestie. Het is wel heerlijk om op een avond in Amsterdam te horen... dat het bestuur van een basisschool een bak met geld geeft. Dat is toch iets, is toch iets heel anders wat je ja, normaal ja, over onderwijs wel wat ik bedoel. Maar. Ik snap wat je bedoelt. Ja, nou ja, af, ik ben eigenlijk vanavond een beetje geschokt geraakt... door het minutieuze kruidenierachtige kleine bedrag... dat beschikt wordt voor dat van 10.000... Wacht maar even. We we nee, nee, nee, wacht even. en Kijk, Nederlandse kinderen in het buitenland... krijgen Nederlands onderwijs door de stichting NOB. Die wordt tot volgend jaar door de staat betaald. Waarom, waarom betaalt de, de, de Britse overheid... Niet een Engelstalig onderwijs. Uh, in een, uh, ik, uh... Nieuwe suggestie. Ik is wel een grappige suggestie eigenlijk. Ik weet niet of de Britse overheid hier blij mee is, maar. Nou, ik vraag het aan de British Council. Nou, ik denk dat de realiteit is, is toch, wat een de, de noten? Ja, Nederlands en Engels zijn wat dat betreft niet vergelijkbare talen. Ik vind Frans ook de mooiste taal, uh, de mooiste gedichten zijn in die taal gemaakt. Absoluut. Maar ja, het is nu helemaal niet de wereldtaal. De banken, de internationale bedrijven, die werken niet in die taal. De toeristen hier spreken nauwelijks Frans. En hiervoor in, in een taxi worden ze niet in het Franse woord gestaan. Dus Engels is nu eenmaal belangrijker. Maartje, dit is een proef. Hè? Uh, uh, eerst voor een jaar, dan nog een jaar. Hoe, hoe uiteindelijk vijf jaar, hoe evalueer je zoiets eigenlijk? Of het succesvol is of niet? Nou, ik denk dat we. Ja, hoe gaan we dat evalueren? Daar, daarvoor is die, die hele groep met de twaalf andere scholen. En gaan we kijken hoe het naar jaar één. Want het kan best zijn dat we beginnen in augustus 2014. En dat we uh, in augustus 2015 zeggen. hé, hey, we gaan. Dit weer anders doen. Dus het is gewoon stap voor stap. We weten ja hoe we, gaan, hoe we het gaan evalueren. Er zijn op dit moment nog geen toetsen die we hebben. Is het. Um, ik begrijp dus goed dat op dit moment die scholing, die bijscholing, zal ik zeggen, voor docenten nog niet geregeld is. We weten ook nog niet precies hoe we het evalueren. Maar jullie verwachten althans, drie van de twee hier verwachten, dit wordt een eclatant succes. Nee, maar wij hebben gisteren gehoord dat we echt officieel meedoen. En we gaan 12 februari met elkaar zitten. En ik ben ervan overtuigd dat wij heel erg goed weten straks hoe we de scholing moeten aanbieden... hoe de methodes zijn en ook hoe we evalueren. Het komt, het komt gewoon goed. Ik ga het even aan de wetenschapper vragen. Is, is, zijn deze effecten te meten, wetenschappelijk? Nou, in principe zijn ze wel te meten... maar het is ontzettend moeilijk natuurlijk... omdat je eigenlijk moet je, zoals het heet... leerlingen random toewijzen aan bepaalde condities. En dan moet je ze met elkaar... Oh, dit verleiden. kan ik alweer niet volgen hoor. Nee. Random toewijzen aan bepaalde nee, condities. Nou, toevallig, je, niet, je kunt niet zeggen, nou, we gaan doen die school... want het kan toevallig zijn dat op die school... nog net de hele Erg geïnspireerde, gemotiveerde, oh, okay. goed opgeleide okay. docenten zitten. Okay. En op een andere school niet. Dus wat op de ene school gebeurt, kan je dan niet generaliseren naar een andere school. Dat is nou juist het probleem. Nou, Plus, ik... heel ja. belangrijk, je moet een beginmeting hebben. Ja. Je moet weten waar de kinderen in het begin staan. Je moet dan weten wat voor soort behandeling ze krijgen als het ware wat het onderwijsprogramma kon je, kon je is. Corny van Edmond is wel je duidelijk wie je even in dienst moet nemen... zo direct om de zaak goed te evalueren. Dat ga, ik dat dat ga... Dat ga je even regelen. Nou ja, laten we niet vergeten dat, dat, dat het ook leuk moet zijn. Ik had het weekend twee peuters te logeren. Half Russisch, half Nederlands. En die kwamen een Russisch sprekende buurvrouw van me tegen. Die kinderen wisten niet eens wanneer ze overschakelden... van het Nederlands in het Russisch. Dat merkte ze niet eens. was nog gewoon leuk ook... En het kan ook leuk zijn. Ik lag maar wat. Dan moet ik wel eens verhaaltjes voorlezen in het Russisch. Dan vallen ze gillend het bed uit. En dat opa Jan het alweer verkeerd doet. Maar, weet, maar ik ben, weet je. Dit roept altijd. Nou, dit heeft altijd nadelen en voordelen. Wat we ook bedenken in het ja. onderwijs. Ik zit er al heel lang in. Er zijn voordelen en zijn nadelen. Maar het is voor mij geen reden. En het bestuur niet. Om het niet te doen. Je had de iPad scholen Je had de digiborden. Oh, die mensen stonden op de tafel. Van echt nog oh, één vraag. Word je ja. so word je, hoe lang hoe leid lang, uh, je deze school al? Mm. Uh, drie jaar. Oké, okay, word je niet af en toe gek van dan weer dit, dan weer dat, nee. dan, dan weer dat? Nee, nee. Hm, veel leuk. Het, het hoort bij het onderwijs. Het hoort bij het onderwijs. Het is de dynamiek, het is de energie. Ik zou, ik, het is te saai als het niet waarvan ik niet zo zeg. ik hoor heel veel uh, schoolleiders, directeuren die zeggen: er ja, worden er gek van als voor ons bedacht wordt wat wij moeten doen. Maar het mooie is nu dat gewoon deze scholen konden zichzelf aanmelden voor de pilot zeiden, wij willen aan de slag met Engels. Ze krijgen die ondersteuning, krijgen dat een klein bedrag ook. Leggen er zelf wat op toe. Maar dit is gewoon een heel mooi experiment, wat Waar, de kinderen in ieder geval gaat helpen. Waarvan acte, zei de uh, lijsttrekker van d 66 Amsterdam. Conclusie. Um, 3-2 zou je kunnen zeggen, hier in de bus. Wat de straten van vindt, we gaan het allemaal nog uitvinden. Het heeft voordelen, het heeft nadelen. Maar iedereen is er volgens mij wel over eens. dat we allemaal met z'n allen gewoon heel goed Nederlands moeten spreken. En. Misschien nog wel Engels, Russisch, Chinees en weet ik veel wat. Berenhout allemaal uh, in de linker en de rechter hersenhelft heeft. Straks in twee dingen. Edith Snoei. Uh, Margreet Reintjes met haar over haar werkeloosheid. Snoei was tussen 2005 en 2011 voorzitter van de FNV vakbond Abra Cabo. En na een diepgaand meningsverschil over het pensioenakkoord stapte ze op. En vervolgens zat ze lange tijd werkloos thuis. Morgen.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 Radio 1. Max. Dan kom je tot twee dingen. Two pangs. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Een heel goede avond. Edith Snoei was zes jaar lang het boegbeeld van de APVA-Cabo FNV. Totdat ze in 2011 besloot weg te gaan na een conflict met andere bestuursleden. Ze werd werkloos en ervoer aan den lijve hoe het is om tijden thuis te zitten. In de week dat bekend werd dat het aantal WW-uitkeringen is gestegen tot ruim 400.000... praat ik met Edith Snoei. Welkom. Ja, dankjewel. goedenavond. Dankjewel. Hoe zagen de donkere momenten tijdens die periode van werkloosheid eruit? Nou, ik heb nu wel de ervaring dat dat niet leuk is natuurlijk... en dat dat veel onzekerheid met zich meebrengt. En uh, uh, Ik ben er dan redelijk snel in geslaagd om weer werk te vinden. Maar toevallig zag ik vanavond nog een meisje op tv... wat al zeven maanden thuis zat... En uh, ja, ik denk dat dat voor veel mensen echt vreselijk is. Uh, ten eerste de inkomensproblemen, maar ook gewoon de onzekerheid of het nog wel goed met je komt. Ja, en vreselijk zegt u omdat u weet dat dat zo voelt. Nou, ik, ik heb natuurlijk ook wel dagen gehad dat ik niks om het hand had en dat je dan toch maar. Ja, kijk, iedereen zei tegen me, ah joh, jij komt wel terecht. Maar dan denk ik, ja, dat, zijn, dat zeggen allemaal mensen die al terecht zijn gekomen. En dat moet natuurlijk nog maar blijken. Ja, ja dus dat gevoel heb ik wel uh, aan de lijve ervaren. Uh, wilt u reageren op deze uitzending kan dat via de mail 2dingen.omroepmax.nl En als u twittert uh, gebruikt dan hashtag 2dingen. Welkom bij Max op Radio 1. Ja, Edith dus, voormalig voorzitter van Abfacabo FNV. Uh, we beginnen met het nieuws dat u vandaag is opgevallen. Twee dingen uit het nieuws. Het eerste wat u wilde bespreken was het pensioenfonds PPGM. Euh, of PGGM moet ik mm -hmm. zeggen. Um, ze willen niet langer zaken doen met de Israëlische banken. Um, en u vindt dat goed nieuws? Ja, nou, ik vind dat uh, goed nieuws. Kijk, uh, pensioenfondsen houden zich bezig met verantwoord maatschappelijk beleggen. En mensen zeggen wel eens wat, ja, wat stelt dat nou helemaal voor? En wat je hier dus ziet, is dat PGGM als pensioenuitvoerder. na jarenlange discussies heeft besloten om zich daar terug te trekken. om daarmee een signaal af te geven. Ja, omdat zij die. Ja, er wordt belegd in, zeg maar, in, in, in bouwplannen en van alles. allerlei investeringen in zeg maar, die bezette gebieden. En PGGM zegt, voor ons is eigenlijk leidend... datgene wat de Verenigde Naties als grenzen heeft aangegeven. Daarmee blijven ze ook helemaal buiten dat, dat, dat conflict. Want dat is natuurlijk bijna onmogelijk om, om je daarin te storten. Dat mm -hmm. moet je ook vooral niet willen als pensioenuitvoerder. Maar ze geven wel een duidelijk signaal en ik vind dat goed. Nou is het zo dat u zelf ook betrokken bent bij uh, twee pensioenfondsen... Uh, begreep ik tenminste, van uw LinkedIn-profiel... Ja, ja he, zeg ik toch goed bij ja, KPA. Ja, ja. um, daar bent u bestuurslid en bij APG-commissaris. Ja. Uh, is het zo dat u meteen heeft gecheckt of zij zaken doen met Israël? Nou, APG uh, voert natuurlijk de pensioenregeling voor een groot aantal pensioenfondsen uit, waaronder ABP. Die net heeft laten weten. En blijken. ABP is nog in gesprek. en nee, he, die ja, heeft in... net laten weten dat ze gewoon blijven doorgaan. Oké, okay, nou dan uh, is dat nieuw voor mij. Ja, en ja. wat vindt u daarvan? Nou, dan wil ik eerst eigenlijk wel de afwegingen <laughs> weten waarom ze doorgaan. Want dat weet ik niet. Dus ik vind het lastig om nou te zeggen van... nou, dat vind ik, vind ik niet goed of ik vind dat wel goed. Nou ik ja. weet niet wat hun overwegingen maar zijn. Maar goed, kan je niet gewoon zeggen, het is principieel niet goed? Ja, ik vind heel veel dingen principieel niet goed, maar... Um... Is er iets te bedenken waardoor je dat principe... Overboord kan zitten? Nou, misschien dat bij ABP het besluit is ge genomen dat men nog in gesprek blijft. Omdat men denkt dat een dialoog met de banken wellicht tot een beter of tot een ander resultaat kan leiden. Want wat je wel ziet, is dat heel veel pensioenfondsen dus heel lang in gesprek blijven. omdat ze proberen op die manier eigenlijk van binnenuit invloed uit te oefenen. Omdat ze zeggen, ja. als we ons als uh, investeerder terugtrekken, als belegger terugtrekken, dan hebben we helemaal, hebben helemaal we geen, geen meer? invloed. meer. Nee. dus. dus Waarom vindt u dat dan ondertussen... Uh, wel goed uh, van uh, PGM. Nou, die hebben kennelijk de afweging gemaakt... dat zij er geen uh, brood meer in zien. Omdat zij, uh, zij menen kennelijk... dat ze onvoldoende resultaat gaan boeken. Ja. Nou, en dus, ik, ik ben wel benieuwd naar uh, ABP. En nogmaals, uh, dat is echt nieuw voor mij. En ik ga dat ook zeker bij uh, bekende navragen... hoe hun overwegingen zijn geweest. Ja. Tweede ding uh, wat u is opgevallen was... Um, de zaak in wijk bij Duurstede. Hè, een wethouder die is afgetreden... Ook Net niet meer. Ja, ja. Omdat hij betrokken was bij uh, wiethandel. Um, u ziet een tendens als het gaat om dit soort zaken. Nou, tendens. Je ziet natuurlijk de laatste tijd wel heel veel uh, affaires uh, in het publieke domein. En, en welke uh, denkt u dan? Uh, nou ja, uh, vandaag uh, las ik ook weer over de heer Van Rij in het zuiden. We hebben natuurlijk uh, hooremakers in Noord-Holland uh, gehad. Uh, Hoes van een andere uh, stricht. Aard natuurlijk. Ja. Maar dat je wel ziet dat mensen in een, in een publieke functie in opspraak komen. Uh, door gedrag. vaak gaat het om geld. Um, en gaat het gewoon om materieel gewin. Even, even los vanaf. Kijk, die, die meneer is wel afgetreden. of die echt fout is, dat is niet aan mij. Hè? Ik bedoel, iemand is pas echt schuldig. als hij is, is uh, veroordeeld. Um, maar het ziet er zo op het eerste oog niet, niet echt uh, bijzonder fraai uit. En ik vind dat wel opmerkelijk. Ik vind dat ook wel. Uh, ik vind dat ook zorgelijk. Maar u heeft het gevoel dat het vaker gebeurt? Nou, misschien komen zaken tegenwoordig veel meer uh, naar buiten. En ik denk dat dat heel goed is. Dus ik weet niet of het meer is. Maar kennelijk is er wel een, een, een, uh, een tendens dat het meer naar buiten komt. En dat vind ik wel goed. Ik vind dat uh, burgers mogen weten dat dit soort dingen ja. gebeuren. En het is ook goed dat dat aangepakt wordt. Laten we eens even checken of het inderdaad meer gebeurt. Mm -hmm. um, Peter Werkman, directeur van BING... het Bureau Integriteitsonderzoek Nederlandse Gemeente. Goedenavond. Ja, goedenavond. Het gevoel is dat het vaker gebeurt. Het haalt in elk geval vaak de krant. Hoe zit dat? Gebeurt ja. het inderdaad vaker? Uh, nou, dat, dat kunnen we zo niet stellen. Dat gevoel uh, begrijp ik. Uh, want het is aan de orde van de dag als je in de krant kijkt of op internet. Uh, maar er is niet een, een wetenschappelijk onderzoek... waarop je op, op basis waarvan je zou kunnen zeggen... dat het inderdaad vaker voorkomt... Ik denk dat het te maken heeft ook met uh, ja, kwesties stonden vroeger in de lokale krant. En tegenwoordig staat alles op internet. En uh, gaat het via de sociale media, wordt het snel verspreid. Dus op die manier worden we ook uh, ja, geconfronteerd met veel meer zaken dan, uh, dan in het verleden. En is dat een positieve ontwikkeling wat u betreft? Ik denk dat dat positief is. Kijk, die transparantie die draagt bij aan, uh, ja, aan inzicht in, in hoe... Uh, uh, ...gezagdragers met integriteit omgaan. Uh, en het is ook niet voor niets dat er veel meer ja, verantwoording uh, wordt gevraagd... ...en veel meer transparantie wordt gevraagd. In dit geval, hè, bij Duurster is natuurlijk... ...daar gaat het om een, een wietplantage, een wiethandel. Uh, dan lijkt het, dat zegt mevrouw Snoeuw ook, nou ja, duidelijk dat het echt niet kan. Is het vaak zo duidelijk... Ja, en goed, die, die kwestie zelf in wijk bij duursteders zullen we even moeten afwachten of dat op waarheid gebaseerd is. Ja. Dat, daar heb ik verder ook geen informatie over. Uh, als het waar is, dan is het duidelijk. Hè, dan praat je over strafbare feiten. Uh, heel veel kwesties uh, liggen niet in de, in de strafrechtelijke sfeer, maar meer in de sfeer van ja, het grijze gebied. Hè, of uh, wel of niet voldoen aan, aan een gedragscode. Uh, en, en wel of niet voldoen aan afspraken die je met elkaar uh, maakt. En het hoeft, uh, gaat heel vaak niet om een duidelijke uh, wettelijke overtreding, maar soms wel. Maar weten mensen wel dat ze de fout in gaan? Is het wel hè, bewust? Uh, ja, dat varieert. Kijk, de, de, de, er is een categorie mensen die bewust de fout in gaan en waarvoor het er ook weinig toe doet of je een code uh, hebt en of je aan bewustwordingstrainingen uh, doet. Dat zijn gewoon mensen die bewust handelen. Daar is, uh, uh, ja, kun je wel wat tegen doen in de zin van beheersingsmaatregelen. Maar dat kun je niet altijd voorkomen. Uh, en voor de recht geldt toch dat uh, ja, veel voorlichting uh, belangrijk is. Uh, zorgen dat uh, mensen kennis hebben van wat wel en wat niet kan. Ja. Heeft u dat wel eens, Gamp, vrouw Snoei, zo'n bewustwordingscursus als het gaat om integriteit? Nee, nee, nee. Waarom nee. niet? <laughs> Was uh, niet nodig? Uh, nou, geen flauw idee waarom ik het niet gehad heb. Dat, dat, dat, uh, nou, tot nu toe is het niet nodig gebleken, gelukkig. Uh, uh, nou, bij u niet, maar... Nou, ik denk dat het wel goed... Nou, je, je ziet wel dat het onderwerp integriteit... natuurlijk steeds meer in organisaties op de agenda komt. En dat er ook steeds meer beleid opgevoerd wordt. Hè, gedragscodes, allerlei normeringen en dergelijke. En ik denk dat dat goed is. En, en en in de praktijk zul je dat in organisaties ook echt uh, handen en voeten moeten geven. Ja. Dus ik denk dat dat wel goed is. Gebeurt het vaker, meneer Werkman? Dit soort trainingen? Uh, het gebeurt wel steeds meer. Ja, ik heb het idee dat uh, dat zie ik ook bij ons, dat er veel meer uh, vraag naar is. En dat, uh, ja, in ieder geval. Het zaak is dat dat iemand die dan vervolgens toch de fout ingaat, niet kan zeggen. Ja, ik wist nergens. Nee, precies. Ja. He, dus de, de, de norm moet duidelijk zijn, daar moet je met elkaar over praten, dat moet uh, daar waar het kan vastgelegd worden uh, en alleen dan heb je ook een goede basis om achteraf uh, iemand uh, op af te rekenen. Ja. Dank u wel voor uw toelichting. Peter Werkman, directeur van BING, het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeente. Uh, Edith Snoei, ik zag dat u ook vicevoorzitter bent... van het adviespunt Klokkenluiders. Ja. Uh, volgens mij is dit ook een terrein, want u kiest dit ook als onderwerp... waar u het over wil hebben. Integriteit. Uh, iets dat u boeit. Ja, ja. ja dat boeit me Leg heel erg. Leg dat eens uit, hoe ziet dat? Ja, dat is altijd een beetje lastig uit te leggen waarom iets je nou boeit. Maar... Uh, nou, integriteit vind ik heel erg belangrijk. Sowieso, maar zeker in het publieke domein. En uh, wat je ook ziet bij ons adviespunt dus ook. Daar, daar komen ook natuurlijk... Uh, mensen, uh, ik noem ze even potentiële klokkenluiders... omdat het vaak toch wel langdurig, uh, lang duurt... eer je dat echt met zekerheid kunt vaststellen... die ook rond integriteitskwesties in hun eigen organisaties... Uh, meldingen doen en, en daar echt uh, wakker van liggen... wat ze daarmee moeten, omdat ze dingen zien waarvan ze vinden... dat die echt niet kunnen... En uh, ik vind het ook, ook heel bijzonder om te zien... dat mensen daar dus hun uh, nek voor uitsteken. Ja. Omdat het niet altijd natuurlijk met uh, mensen die dat doen uh, goed afloopt. En ik vind het ook belangrijk, zeker als het om publiek geld gaat... dat, dat de burger gewoon weet dat er op een fatsoenlijke manier mee omgegaan wordt. Max. Twee dingen met Margreet Rijntjes. In deze tijden van hoge werkloosheid... deze week werd bekend bijvoorbeeld dat het aantal WW-uitkeringen... is gestegen tot ruim 400.000. Praat ik met Edith Snoei. Zij zette zich uh, 30 jaar lang in bij de vakbond... voor het behoud van werken. Uh, de laatste jaar als voorzitter van de uh, Cabo FNV. Toen werd ze zelf werkloos. Um, ging u twijfelen aan uzelf in die periode? Nee, dat niet. Dat niet. Uh, maar dat is wat anders dan dat je... Um... Uh, zeker weet uh, dat je snel aan het werk komt. Ik vind, aan jezelf twijfelen vind ik wel iets heel uh, uh, fundamenteels. Nee, daar heb ik gelukkig geen last van nee. gehad. Maar moest u daar moeite voor doen of gebeurde dat? U was gewoon overtuigd van uzelf en u dacht. Nou, nee. ik had ook wel eens een dipje hoor. Ik had wel dan, uh, maar ik nam me wel, wel altijd voor van uh, op, de, op de dagen dat het niet goed ging, zo van ik ga niet aan mezelf twijfelen. En het komt helemaal goed met mij. Hoe zag een dipje eruit? Nou, ik was natuurlijk gewend om het heel erg druk te hebben. Ik was ook ongeveer nooit thuis. En als ik thuis was, was ik aan het werk. Daar kwam het toch wel een beetje op neer. En dan heb je op een gegeven moment ook eens een dag dat je thuis zit... en als je niet echt iets te doen hebt. En dan regent het en het is onbeweer. Hm. En iedereen die je kent is aan het werk. Of die heb je al gesproken. En dan... Uh, ja, nou en dan hè. Ja, en dan. Nou. <laughs> nou ja, wachten tot het avond is en de dag weer voorbij is. Hm. Nou ja, dat, dat soort dagen maak je dan natuurlijk ook wel mee. En gelukkig heb ik... Uh, heb ik dat niet zo vaak gehad. Want ik had toch wel op een gegeven moment ook wat dingen te doen. En ik ging natuurlijk ook wel gesprekken voeren met mensen over hoe nu verder. Of ik ging eens fietsen of wat dan ook. Of ik was eens ergens. Maar dat komt wel voor. En ik kan me voorstellen als mensen dat heel vaak en langdurig hebben... dat dat niet goed voor je is. Nee, nee want het klinkt somber. Ja, nou, dat is het ook. Het klinkt niet alleen somber, dat is het natuurlijk ook. Ja. Ja. Maar goed, uiteindelijk kon u zelf weer opduren... Ja, nou, ik ben altijd wel overtuigd geweest van, het, van uh, de juistheid van mijn beslissing. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik heb niet zoiets gehad van, oh jee, wat heb om, ik nou gedaan? dat je weg bent gegaan, ja, oh, van, oh ja, oh jee, wat heb ik nou gedaan? Ja. Dat, had ik, wat heb, dat had ik niet moeten doen. Nee, in ik was daar echt... Dat was heel duidelijk voor mij. Dat ja. was een gesloten boek. Ja, even voor mensen die denken, hoe zat het ook alweer? Er was een conflict nou, over uh, In het uh, FIV was er van alles aan de hand. Ja. En ik heb op een gegeven moment dezelfde keus gemaakt om weg te gaan... Omdat ik toch vond dat we uit elkaar gegroeid waren qua opvattingen. Ja, en u was ja. voorzitter nu dacht, ja. we moeten één lijn. Ja. Wat ja. was het moment dat u dacht, ik kap er mee? Nou, dat was morgen om drie over acht in het zwembad. Om drie over acht, <lacht> ja, u weet het nog precies. Ik keek op de klok en toen dacht ik, ik kan ook gewoon weggaan. En uh, toen dacht ik, dat moet ik gelijk doen, want anders ga ik. doe ik het niet. Ja. En uh, uh, zwemmend in het zwembad? Ja. ja, dat is, kijk, sport is natuurlijk toch vaak... Uh, ja, dan, euh, dan orden je je gedachten, zeg ik altijd maar. Niet dat je de oplossing vindt, maar je ordent wel je gedachten. Mm -hmm. En er was weer van alles gebeurd. En ik had... Het, het, ja, ik had ook slecht geslapen en zo. En ik lag in dat zwembad. En toen dacht ik, ik kan er ook gewoon mee kappen. En dat voelde zo bevrijdend aan. Meteen, kan... op vier over acht al. Ja, nou, om vijf over half negen was ik op kantoor en was ik voorzitter af. Juist? Ja. Dus, ja. En hoe lang was u al aan het zwemmen? Toen dat, uh, een, uurtje. een uurtje. Een uurtje aan het zwemmen Ja. Al. Doet u dat veel? Ja, drie keer in de week. Een uur zwemmen? Ja. Dus dit was helemaal aan het einde van het zwemmen? Ja. Ja. ja. En toen ging u zich aankleden met een bevrijd gevoel op weg naar, naar het kantoor. kantoor? Ja. En toen, vijf over half, had u het gezegd? en Toen ben ik naar huis gegaan. <laughs> ja? En ja. wat zei u tegen, u tegen uw partner? Nou, die, daar kwam ik pas middags aan toe om hem te bellen. Uh, die vroeg goed met mij ging. Omdat ik, uh, U had niet meteen gebeld om. Uh, nee, Daar kwam, kwam ik niet aan toe op een of andere manier. Want ja, dat was ook gelijk met, met ja, toch wel een beetje van wat, wat moeten we nu met pers en we moeten zus en we moeten zo. Dus ik had eigenlijk ook gelijk wel contacten over intern, over nou ja, hoe je dat toch netjes uh, aan de buitenwereld uh, mededeelt. En ik, werd, ik, ik had ook gewoon nog wat telefoontjes te doen van mijn werk. Van mensen die ik gezegd had terug te bellen over dingen. En die hebben het toen terugbeld met de mededeling... ja, dit is aan de hand, hou ja. alsjeblieft even je mond dicht. Dus ik was er waren toch wel wat hectische uren daarna. Ja. Ja. Maar ondanks dat uh, was er innerlijke rust en overtuiging... dat u het moest doen en dat gevoel is gebleven. Ja. ja altijd. Want toen ik zei, u heeft uiteindelijk de kans gezien... om uzelf weer uh, zo ver te krijgen dat u aan de slag ja. bent gaan... noemde u dit als een van de redenen. Namelijk, ik heb altijd achter mijn besluit ja. gestaan. Ja. Leg dat eens dus uit, wat is dan die link... Uh, nou, ik kan me voorstellen als je zo'n besluit neemt en je gaat een beetje twijfelen en je komt vervolgens in een situatie dat je niet snel werk vindt of dat het toch allemaal anders loopt dan je denkt dat het tegenvalt, dat je de neiging kan hebben om te denken van, oh jee, had ik dat nou wel moeten doen? Wat heb ik eigenlijk uh, uh, weggedaan? He, dan krijg je van, je moet je oude schoenen wegdoen voordat je nieuw hebt enzovoort enzovoort. Maar dat heb ik nooit gehad. Uh, dus ik. ik, ik, ik ook op de dagen dat ik dacht van... ja, hoe zal dat nou allemaal gaan lopen? Dat je toch een beetje twijfelde of wat of, dan heb ik nooit gedacht van... dat is niet goed wat ik heb gedaan. Nee. nee. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die uh, hun baan verliezen... Ja. en die op zoek moeten naar uh, nieuw werk. Hoe doen zij dat? De Wijze Raad. Ja, oud-minister en burgemeester Gert Leers... Uh, vertelt over zijn ervaringen. Ik denk gewoon dat je, je moet realiseren... Uh, dat je jezelf moet aanbieden en zelf duidelijk moet maken wat je in je mars hebt. Uh, en wat mij betreft, ik ben meteen aan de slag gegaan. En ik heb meteen gezocht naar nieuwe mogelijkheden. En ik denk dat iedereen dat ook wel kan. Ik, ik zal u een voorbeeld noemen. Ik zag dat in uh, de stad waar ik woon, Maastricht, er ontzettend veel leegstand is. Of gebouwen die op de een of andere manier leeg zijn komen te staan, waar geen... ...functie of bestemming meer was. En ik heb initiatief genomen om te kijken of daar niet een andere bestemming aan gegeven kan worden. Bijvoorbeeld naar studentenhuisvesting. Nou, en dat is wonderwel gelukt. Ik heb daarmee een hele hoop onroerend goed weer kunnen inzetten voor uh, studentenhuisvesting. En dat heeft mij in ieder geval ook uh, een inkomen opgeleverd. Mijn wijze raad: naar iedereen die uh, in een moeilijke situatie nu zit is... ...ben flexibel, leer analytisch denken... Proberen probeer ook goed te formuleren en te schrijven. En ik denk dat uh, mensen zich heel snel moeten gaan realiseren... dat je niet aangesproken wordt op uh, je positie van wat was je vroeger en was je belangrijk... en had je weet ik het wat, maar op je competentie. En dat vereist gewoon een andere insteek. Mensen moeten gewoon zelf aan de slag. Ja, Gert Leers zegt uh, afgerekend op je kwaliteiten en niet uh, op je vroegere functie... Uh, hoe, hoe heeft u dat ervaren? U was natuurlijk uw status als voorzitter van die club was u kwijt. Ja, dat vond ik niet zo erg. Want ik ben niet zo statusgevoelig. Dus daar heb ik geen last van gehad. En wat de leer zegt... Ja, dat klopt. Maar ik vind dat hij wel een beetje voorbij gaat... aan het feit dat er natuurlijk ook grote groepen op de arbeidsmarkt zijn... waar dat niet zo makkelijk voor is. Namelijk en, zelf uh, nou, uh, aan de slag. Kijk naar nou zo'n bedrijf in delft zelf wat sluit. Wat moeten die mensen daar? Ik bedoel, de, ja, die kunnen hun competenties in kaart gaan brengen. Die kunnen proberen te netwerken tot zijn ons wegen. Maar ik denk dat het erg lastig wordt. Op zich heeft hij natuurlijk wel gelijk dat je ook vooral moet nadenken... wat je kan en wat je wil en, en dat je niet stil moet zitten enzovoort enzovoort. Maar als je naar de werkloosheidscijfers kijkt, dan zijn er zijn natuurlijk heel veel mensen die goed opgeleid zijn, goede ervaring hebben. die ook een reëel beeld van zichzelf hebben, maar niet aan de slag komen. Nee. Dus het is. Uh, ik, Want hoe, ja. u zat daar ook opeens ja. weer te solliciteren ja. tegenover iemand die, die ging zeggen: wat zijn uw goede kwaliteiten? of, of dergelijke vragen. Ja. Ja. Hoe vond u dat? Uh, ja, all in the game zou je bijna zeggen. Hè? Ja, ja, ja. Uh, nou, ik ben gewoon uh, in het begin uh, gesprekken gaan voeren met bureaus. En ook uh, veel met gewoon mensen om me heen. Hè, van, ja, netwerken. Uh, ja, kon u ook, dat nog een beetje na 30 jaar bond? Uh, ja, dat kan ik wel. Geen probleem. <laughs> maar vooral ook met mensen van, goh, wat zie je mij nou doen? Hè? Ja. Mensen die met mijn werk hadden meegemaakt. Wat, wat vind jij nou wat ik goed doe of wat ja. ik niet goed doe? En wat doe? hoorde u terug? Uh, nou, dat mensen mij vooral uh, heel communicatief vonden, sociaal, verbindend en zo. En ook, want nou, dat zijn eigenlijk ook de dingen die ik zelf ook wel vond. Ook in mijn Heerlijk. werk trouwens, om in zo'n tijd te horen. Uh, denk ik dan, ja, dan, een sombere dag met en, regen. Uh, nou ja, en, en dan ja, veel praten met mensen. Dat, dat, dat ja, op een of andere manier oordeelde dat, dat toch ook wel je gedachten. Ja. ja, en ja. werden ook zwakke punten duidelijk? Ja, maar die weet ik ook uh, zelf wel natuurlijk. Wat zijn dat? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar werk... als je het echt over competenties hebt... ik, ik ben niet echt van uh, de financiën. weet je. Ik vind wel dat dat op orde moet zijn, vind ik belangrijk... maar ik ben niet financieel technisch onderlegd of zo. Dus ik ben ook een generalist, dat vind ik geen, geen nadeel. Maar mm -hmm. Dus dat geeft wel richting aan waar je wel kunt zoeken... en waar je niet kan zoeken. Ja. En nu heeft u een aantal verschillende ja? functies. Ja? Hè? Uh, wat, wat is het leukste van wat u doet? Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Want ik vind nou, eigenlijk leuk. Noem alles noem eens iets leuk. Nou, ik vind COA, de asielzoekers vind ik erg leuk. APG vind ik heel boeiend om andere redenen. Klokkenluiders vind ik ja. juist weer van mij. Maar die eerste, die COA bijvoorbeeld, ja? wat vindt u daar boeiend aan? Wat doet u daar? Uh, ik zit er in de Raad van Toezicht en ik ken dat COA nog van vroeger, van toen ik bij de Bond werkte. Ik vind het op zich al uh, toch heel Centraal bijzonder... Het opvang asielzoekers. Ja, hoe, hoe we zeg maar, de asielzoekersopvang organiseren in Nederland, maar ook alle politieke discussies daar natuurlijk over. Nou, die organisatie stond er natuurlijk op dat moment heel slecht voor, veel in de publiciteit. En kunt u dan iets toevoegen? Heeft u dat gevoel? Nou, doordat ik er zit. Dat hoop ik wel. Ja, ja dat hoop ik wel. Dat ik ik samen dat met ook andere zo? leden van. Ja, ja, dat voel ik wel zo. Ja, dat, dat voel ik, anders moet je afvragen wat je daar doet. Mm -hmm. Kijk, dat is niet iedere dag. Grijpbaar natuurlijk. Maar we hebben daar natuurlijk. En daar is een nieuwe raad van bestuur gekomen. Daar, daar moet flink gereorganiseerd worden. Daar moeten we ook weer proberen bij de mensen. echt het vertrouwen te geven. van dat het, nou, dat het gewoon goed komt met ja. de organisatie. Nou, op dit moment hebben we in zoverre. dat klinkt raar de wind mee. omdat er natuurlijk een grote instroom van asielzoekers is. En ik vind het dan wel heel boeiend om te zien hoe je toch ook weer in staat bent. om heel snel uit zo'n dip te komen. Ja, dat vind ik wel. Uh... En stel hè, dat er nu een, een bedrijf belt. En die heeft een vaste baan. Een flinke baan. Ja, euh, nou kijk. Euh, dat, is, dat, dat zou ik heel lastig vinden. Want een gouden baan zeg ik natuurlijk geen nee tegen. En tegelijkertijd heb ik ook, euh, ben ik ook wel heel loyaal naar de klus. Naar de activiteiten die ik doe. Weet je? Klussen en, mag niet? Nee, nou, dat klinkt zo. Activiteit is net. Hè, dat, ja, euh, want klussen is te... Ja, ik, ik, ik praat altijd in mijn termen van klussen... maar dat vind ik eigenlijk niet netjes klinken. Oké, okay, dus nou, uw opdrachtgevers uh, zijn het activiteiten. Ja, vind ik okay, wel. Ja. <laughs> en daar heb ik ook een loyaliteit naartoe. Dus, dus dat zou ik wel heel lastig vinden. Ik zou een aantal dingen wel kunnen blijven combineren... maar niet alles, dus dan zou ik heel erg goed moeten ja. gaan nadenken. Dus kortom, na 30 jaar bond werd u ZZP ja waar u vast heel erg aan moest wennen al. ja En nu denkt u, nou, dat vrije leven is toch eigenlijk zo slecht nog niet? Nou, wat, wat, wat, ik, wat nu heel leuk is, en dat had ik ook in mijn werk... is de afwisseling. In mijn werk was ik natuurlijk ook met hele verschillende ledengroepen bezig. Sociale werkvoorziening, uh, KPN, de zorg. De ene dag was je bijvoorbeeld eens op een actiebijeenkomst van leden. De volgende dag sprak je eens met een kamerlid... of met een werkgeversvertegenwoordiger. En dat moest je toch weer heel erg schakelen. Had je ja. toch diverse rollen. Moest je van alle en dat vond ik erg zijn. leuk. Ja. En dat heb ik nu ook een beetje terug. Ja, um, maar ondertussen zijn er natuurlijk, hey, het is u gelukt. En ja. toch zijn er, hey, werd dus deze week bekend, 400.000 ja. mensen die een WW-uitkering krijgen. Uh, en dat heeft grote gevolgen voor onze maatschappij. Deze week maakte het CBS de laatste cijfers over het aantal WW-uitkeringen bekend. Die laten nog steeds een somber beeld zien. De uitkeringen zijn in vijf jaar tijd enorm gestegen. En het einde is nog niet in zicht. Ja, ik doe mijn best. Ik blijf solliciteren. En uh, wat ik tegenkom, dan ga ik gewoon proberen. Dat pakt alles aan. Ja. En niet iedereen die werkloos is, heeft een WW-uitkering. De werkloosheidscijfers liggen in de praktijk dus nog hoger. Het is een hele diepe crisis. En het gaat nu iets beter, maar we zijn er nog niet uit. Want te veel mensen, bijna 680.000 mensen... Zitten zonder dus werk. En dan zijn er nog de ZZP'ers. Ze zijn niet terug te vinden in de statistieken... maar ook daar zit een grote groep mensen die bijna geen werk meer heeft. Ze worden zichtbaar bij onder meer de voedselbank. We zien bijvoorbeeld winkeliers, uh, mkb'ers, die failliet gegaan zijn. Ook ZZP'ers, die misschien nog wel wat werken... Uh, maar toch veel minder uren hebben of tegen hele lage tarieven moeten werken, waardoor ze de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Ook daar zien we zeg maar een groei bij de voedselbank. En de malaise onder uitkeringsgerechtigden heeft meer gevolgen. Uitkeringsgerechtigden plegen vaker zelfmoord dan mensen met een baan. Zelfdoding komt bij mensen in de bijstand of met de arbeidsongeschiktheidsuitkering tussen de vijf en acht keer zo vaak voor. Ondanks het feit dat het aantal werklozen eind vorig jaar wat is gedaald, is dat volgens minister Ascher nog altijd geen reden tot grote vreugde. Maar het is echt geen reden om de vlag uit te steken. De werkloosheid in Nederland is heel hoog. De voorspellingen zeggen dat het komend jaar doorgroeit in plaats van daalt. Nu zie je eindelijk wat herstel. Maar ja, we komen wel van heel ver en heel erg veel mensen kunnen daar nu nog niet van profiteren. Ja, tot slot was dat Asher. Hoe somber bent u? Nou, ik vind die cijfers wel dramatisch. En ik las van een week dat ze. Kijk, een paar jaar terug voor de crisis was de verwachting dat er in 2013 krap op de arbeidsmarkt zou komen. En ik las nou berichten dat dat misschien wel 2024 is. Ja, of dat klopt, weet ik niet hoor. Wie het weet mag het zeggen. Ik vind dat wel wat. Ik bedoel, je ziet heel veel jongeren die absoluut niet aan de slag komen. En ik vind dat je wel. Ja, wat voor signaal geef je nou als samenleving af. als mensen gewoon dan maar weer een vervolgstudie gaan doen. en daarna weer werkloos worden. of een klein contract krijgen en dan gaan ze er weer uit. en dan worden ze weer ingeruild voor een ander. Ja, ik vind wel dat we daarmee een heel slecht signaal afgeven aan mensen. Nou, is het zo dat u ja. natuurlijk uh, aan de top stond bij, ja. uh, bij de Bond. Ja. mensen die ja. weliswaar wel een baan hadden al. Ja. Maar ha kan zo'n Bond nou iets betekenen? voor die werklozen? Ja en nee, kijk, bonden doen natuurlijk heel veel... Uh, in de zin van dat ze sociaal plannen afspreken... en, en werk-naar-werktrajecten inzetten, uh, scholingsgelden worden ingezet. Maar uiteindelijk kan een bond geen... Er staat geen machine die banen maakt. Dat, dat is ook niet de verantwoordelijkheid nee. van bonden. Bonden kunnen hooguit meedenken en mee onderhandelen om te proberen dat zo goed mogelijk in te richten. Maar op een gegeven moment houdt dat natuurlijk ook een keer op, ja. Mist u het ook, de bond? Nou, uh, um, ja en nee. Ik heb het altijd erg prettig gevonden tot de laatste periode... Uh, ik mis soms wel die onderwerpen waar, we, uh, waar ik mee bezig was. En Welke speciaal? Nou, ja, eigenlijk alles wat met arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen te maken had. En, en wat mist u dan? Uh, ook wel een beetje soms de spanning van, van onderhandelen: van, de uh, komt het goed, komt het niet? En ik vind het altijd wel leuk als er, als er gedoe is en als ja. het rommelig is. Midden en als in als er... het leven staan, een ja, beetje grootste meeslepend leven. Uh, niet iedere dag, 24 uur per dag, maar, en ook niet zeven dagen in de week. Maar ik vind het ook in mijn huidige activiteit ook leuk als er gewoon iets gebeurt... dat je opeens uh, ja. iets moet. Ja, ja. Dat, daar hou ik wel van. Ja. Ja. Wat voor jaar krijgt u? 2014. Nou, Blijft ook... u ZZP'er, denkt u? Nou, ik onderhand ben ik zo ver... dat ik een beetje bij de dag leef. Want je moet ook oppassen... dat je dan, dan niet altijd mee bezig bent... wat hierna en wat als die activiteit misschien afloopt. Wat komt er dan terug? Dus ik ben nou juist eigenlijk een beetje op het punt dat ik... Uh, op dat punt bij de dag leven. En dat zou ik eigenlijk wel zo willen houden. En als het dan een gezond jaar is, dan uh, komt de rest volgens mij ook wel goed. En is dat de les van werkloos zijn geweest ook? Uh, nou, weet je, als je, dan weer, als je dan een aantal dingen krijgt... dan heb je weer de neiging te denken, uh, het is nog niet voldoende... of wat als er weer wat afvalt, hoe ga ik dan verder? Dus uh, ik heb wel moeten leren schakelen wat al betreft. Gewoon een beetje bij de dag. Het is gelukt. Dank ja. voor uw komst, Edith Snoei, oud vakbondsvoorzitter van Avacabo FNV. Dit was Twee Dingen van Max, meer informatie, uitzendingen terugluisteren... het kan op onze site tweedingen.nl. Morgen weer een actueel en persoonlijk gesprek op deze zender bij Max. Dan met François Boulanger, kent u hem nog? De presentator van Lingo, kent u vast wel hè, mevrouw Snoei? Ja. ja. Het programma bestaat deze week 25 jaar. We gaan het er morgen uitgebreid over hebben. Uh, straks Bureau Buitenland van de VPRO. En vanavond zit daar als presentator Chris Keijnen. Wat mij betreft nog een heel fijne avond. Dag. Twee dingen. Een programma van Max.